1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is nu vrijwel zeker dat er bij het ongeluk in Alphen aan de Rijn... geen slachtoffers zijn gevallen. Dat heeft burgemeester Spies aan het eind van de avond bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben gezocht bij de vier panden... waar vanmiddag twee hijskranen en een gedeelte van een verkeersbrug op waren gevallen. De ravage is enorm en in eerste instantie werd gesproken over twintig gewonden. Maar er is niemand gevonden en er wordt ook niemand vermist... Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Drie mensen zijn aangemerkt als verdachten. Ze hadden zich gemeld bij de politie omdat ze graag hun verhaal wilden doen. En doordat ze zijn aangemerkt als verdachten, hebben ze recht op een advocaat. Bewoners van 51 huizen in Alphanderein van der Rijn kunnen vannacht niet thuis slapen na het ongeluk. Ruim 400 mensen uit het gebied hebben zich inmiddels gemeld bij de opvanglocatie van de gemeente. De ME wordt vannacht ingezet om de verlaten huizen te bewaken.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 Dan nog het weer vannacht van het zuiden uit een regen- of onweersbui. Overdag meer buien, soms met onweer. Smiddags middags droog en zon, Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het Nederlands. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht. always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 I run to I'll never lose your memory Sometimes To be flawed www.zfmzandvoort.nl Dus nu weet ik ben te ik niet meer terugkom. Ik weet niet wat ik ik ik Ik ben een beetje bang dat ik niet ben ik ben een beetje bang dat ik niet ben So please don't make me wait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 Right at your baby, but here's my Do ga